De Kok met het NOS Journaal. Er zijn honderden miljoenen nodig om de ebola-uitbraak in Congo te bestrijden. De VN vreest dat zonder het extra geld de ziekte langer zou voortduren... en veel meer geld en leven zou kosten. Op een bijeenkomst in Genève riep een VN-topman de lidstaten ook op... om te helpen het geweld in de regio te stoppen. Vanwege dat geweld, dat zich ook richt tegen klinieken... is het moeilijk om het virus onder controle te krijgen. Tot nog toe zijn er in Congo bijna 2500 mensen met ebola besmet...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 Veel grote Nederlandse bedrijven schrijven in hun jaarverslag iets over de gevolgen van een bedrijf voor het klimaat. Maar het is vaak vage informatie. Ze komen niet met concrete cijfers, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekers bekeken bijna 200 jaarverslagen van grote bedrijven, waaronder Shell, KPN en NS. Sinds 2017 moeten grote bedrijven in Europa informatie over duurzaamheid geven. Volgens de onderzoekers is de richtlijn niet streng genoeg.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 Is de zomer van ZFM met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Heel vroeger heb ik het over de jaren 80. Toen had je nog heel veel radiopiraten. En met name in Amsterdam. Overal stond zo'n hele grote mast op het dak. En uh, diverse radiostations uh, die lekkere muziek draaiden. Waaronder deze van uh, Mai Tai en History. En de drie dames kwamen trouwens uh, ook uit de hoofdstad Amsterdam. 8 over vier, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. En de maandagmiddag voor mensen die naar de herhaling uh, luisteren. Wij zijn er nog een uh, uur lang. We hebben nog heel wat te doen. Heel wat uh, sporten en uh, de kwalificatie zit er ook op. Lewis Hamilton gewonnen? Of? Nee. Nee? Nee, dus we krijgen morgen te maken met stalorderen. Oh jee. Yeah. We houden de spanning er nog even in. En uh, over een tweetal platen tijdens Pit Report uh, zullen we terugkijken op de kwalificatie uh, van Engeland. Op het circuit van Silverstone. Verstappen start vanaf de vierde plek, dat verraad ik alvast. Goed, wat gaan we nog meer doen? Uh, daarna uh, gaan we nog weer even schakelen met uh, Willem van Densen. Want het is een prachtig raceweekend op het uh, circuit Zandvoort. Uh, we hebben natuurlijk al de Black Pain, uh, de hoofdrace, mag je eigenlijk niet zeggen, uh, gehad. Daar heeft hij verslag van gedaan. Maar nou, uh, om 5 over 4 starten de lambo's. Zo, zo, zo noemen ze dat. De hè? lambo's van 3, uh, 4 ton per stuk. Ja, en, en dan staan er 20 van op ja. de startgrid. Dus uh, dat wordt ook geweldig. Even een geweldige race. En we willen toch nog even van, van Willem weten hoe, hoe dat uh, verloopt. Zo tegen uh, 20:50 voor half vijf zullen we schakelen live. Voor de laatste keer vandaag met onze verslaggever Willem van Densen op het circuit Zandvoort tijdens de Black Pain European Masters. Uh, wat natuurlijk ook niet ontbreekt om half vijf is het dier van de week. En die luistert naar de naam Laika. Het gedicht van de week zijn we inmiddels ook uit. Want uh, jij had daar nogal goede herinneringen aan, aan dat nummer. Hele goede. Aan, aan dat gedicht, moet ik zeggen. Ja. En uh, de, de, de titel van het gedicht is uh, deze keer... Ik leef mijn eigen leven. Wat een titel alleen al. Hè. Wat behelst dat allemaal. Kwart voor vijf, het gedicht van de week. Wellicht eerst uh, ja, straks natuurlijk ook nog even de uitslag van de damesfinale op uh, Wimbledon. Die zojuist uh, afgelopen is... Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En wij doen het vanuit de studio Torweg 10A. En meekijken doe je via www.zfm-live.nl. En het is lekker nu in Zandvoort, want het zonnetje schijnt... en daar worden we toch wel een beetje vrolijk van. Dus laten we hopen dat het weer in ieder geval vandaag zo blijft.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 Not the single type so maybe this is the perfect time. I'm just trying to get you I'm high. I've been off this touch. We don't need a lonely night, so maybe I can make it right. You just gotta let me try I'm to mine. give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I'm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 Zomerlang CFM, je eigen lokale radio. En uiteraard ook lekkere zonnige somerse muziek. Louis Fonsi was zitten, Demi Lovata en Etza Mee La Cumpa. Jawel, 17 minuten over 4. Hij is binnen... De uitslag van de kwalificatie van de Formule 1. En uiteraard zit Albert-Jan er helemaal klaar voor. Ik ben benieuwd wie de pal mag gaan pakken morgen. Ja, ik zal me beperken tot Q3. En die Q1 en Q2 waren ze al geweest. Q3, wie die, die, die daarin zaten, wisten we al voor de klok van 4 uur. Goed, Q3. Hamilton maakte in zijn eerste vliegende ronde in Q3... een foutje bij het uitkomen van Brooklands en kwam in een 1 25 3, 4, 5 over de streep... waarmee hij na de eerste runs tweede stond. Bottas wist in zijn eerste ronde met een 1 25 0, 9, 3 namelijk nog een kwart seconde harder te gaan dan de regerend kampioen. Verstappen ging naar een voorlopig derde stak, dankzij een 1 25 4 8, 3 terwijl Leclerc en Vettel aanvankelijk op een vierde en een zesde tijd bleven steken. Bij het uithangen van de vlag... Slaagde Bottas niet in om zich te verbeteren... en was daarmee overgeleverd aan wat de concurrentie nog voor elkaar wist te krijgen. Hamilton was sterk onderweg, maar kwam op de lijn 6.000 6000ste tekort. U hoort het goed, 6000ste. Leclerc ging paars in de eerste sector... maar was met 1,25, 1,7,2 uiteindelijk goed voor een derde tijd. Verstappen verzekerde zichzelf van een plek op de tweede rij met 1.25.2.76, terwijl Gasly en Vettel het moeten doen met op de derde rij... Ricky, Riardo en Norris deelden de vierde rij. En hebben Albon en Huckelberg zondagmorgen dus achter zich op de grid. De Grand Prix van Groot-Brittannië -Gro start morgen om tien over drie. Maar als je dan nagaat dat de top drie binnen een tiende van een seconde. niet normaal. Dus uh, te meer een reden. En ik uh, bedoel, uh, uh, Verstappen dan op een vierde plek. en Leclerc op drie. Uh, bedoel, de bandenstrategie zal morgen uh, wederom uh, doorslaggevend zijn voor het podium. Laat ik dat uh, maar even bijzeggen. Dus uh, ik zie echt nog kansen voor Verstappen. En uh, toch knap, op een vijfde plek vinden we Gasly terug. maat van uh, Verstappen. Die is keurig in de voetsporen van uh, zijn teamgenoot. Weet jij hoeveel er tussen zit nee. tussen Max en uh, Gasly? Uh, dat kan ik wel zien, maar dan moet je even geduld hebben. Even geduld, AUB. Even geduld, AUB. Waar hebben we hem? Uh, de kwalie, kwalie, kwalie, kwalie, kwalie. Al hier. Goed, gaan we kijken. Max Verstappen, even kijken in Q3. Had hij 1,25276. En Gasly 1, 25 5, 9, 0. Drie tiende. Drie tiende. Dus uh, dat belooft nog wat vanmorgen. Maar goed, ik verwacht toch dat Valérie Bottas, die als op pole start... morgen uh, bij gelijke kansen met Lewis Hamilton toch een stalorde zal krijgen. Want uh, ja, Lewis Hamilton en Silverstone, dat is natuurlijk uh, twee, vier handen op één buik. Zou ik bijna <laughs> zeggen. Dus, uh, en uh, Max Verstappen en Gasly. Gasly zal zich ook uh, keurig achter Verstappen uh, plaatsen. En uh, Max doet volop mee met, uh, voor het podium morgen. De, nogmaals, de race begint om tien over drie. En is live te volgen. Even kijken, we wil nog even zeggen, de stand in het WK. Uh, Lewis Hamilton natuurlijk uh, vier op kop met 197 punten. Ge, gevolgd door teamgenoot Bo, Valtteri Bottas met 166. Gevolgd door Max Verstappen met 126. En Vettel op een, uh, op een vierde plek met 123 punten. En Vettel zien, vinden we terug op P6 morgen op de startgrid. Tot zover, morgenmiddag tien over drie op de diverse speciale sportkanalen live te volgen everybody sing everybody dance lose yourself in wild romance we're going to party carambo fiesta forever come on and sing hello we're going to party carambo fiesta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 Deze week werd er uh, lekker gedanst uh, in de straat in Zandvoort. Uiteraard uh, tijdens het uh, Tropicana Muziekfestival. En je hoort de en All Night Long. Leuk om die weer eens te draaien voor jullie uh, hier op de radio. Het is uh, bijna vijf minuten voor half vijf. We gaan naar Willem toe. CFM ja. Race Radio. Pit Report. Want Willem die is aan het genieten van allemaal mooie dure lambos... die uh, over het circuit heen uh, scheuren, Willem. Ja, er komt Rob de Lamborghini race. Ja, uh, een race over een uur met uh, twee rijders. Uh, de auto's zijn inmiddels uh, 25 minuten al uh, aan de gang met de race. Dus ja, binnen nu en tien uh, minuten zit er in iedere auto zit er een andere coureur. Ja, we gaan afwachten op de coureurs die dan het stuur overnemen of die van een uh, gelijkwaardig niveau zijn. Of dat er misschien wat sneller uh, tussen zitten. Zeker dat het veld weer een beetje door elkaar gezond gaat worden. Tot nu toe is het uh, ja, wat Nederland gaat. Het gaat tot de koel, kant op. Uh, het is uh, Danny. Kroes uit Vijfhuizen, die full position veroverd had, ook goed gestart en ligt nu aan de leiding met een, ja, iets meer als 1 uh, seconde, zeg maar, een kleine 2 seconden voorsprong op de nummer 2 in de race en dat is, uh, ja, dat is uh, Calpiati, een Italiaan. Uh, daar achter uh, vindt er uh, Bas met de BASZ, uh, dat is een uh, vol, hier op de derde plaats. En uh, ja, we gaan afwachten hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen na de rijers. Uh, de rijder uh, waar uh, Bernie Kruijs uh, mee rijdt is ook geen onbekende in de motorsportwereld. Dat is Afan uh, Ja, dat is toch wel een uh, coureur uit Rusland, je, die toch in heel veel klassen al uh, heeft meegedraaid in de motorsport. Dus ik ga ervan uit dat hij uh, in staat is die koppositie dan te behouden. Ja, Willem, even voor mij, uh, hoe gaat het eigenlijk met zo'n uh, rijderswissel? Hebben ze daar een bepaalde tijd voor? Of gaat het gewoon om dat je dat heel snel doet. en dan heel ja, snel ja. weer uh, wegrijdt? Of uh, is er een, uh, een tijd uh, die daarvoor staat? Dat uh, verschilt nog wel eens uh, tijdens, ik weet niet precies van die uh, Lamborghini, maar die zijn klassen dat de pitstok een minimum tijd duren, dus ja, als je snel bent, zeg maar, dat je binnen 20 seconden zou kunnen doen, maar je moet 30 seconden stilstaan, dan... ...staat iedereen eigenlijk even lang stil in de pits. Of dat hier ook het geval is, weet ik niet. Het kan net zo goed zijn, ja, kom binnen, en wissel en denk waar, ga maar weer. Dus daar kan je wat tijdswinst in behalen dan. Oké, okay, nou het zijn in ieder geval hele dure auto's die op dit moment over het circuit heen rijden. Merk je dat ook aan het rijgedrag van de, van de coureurs? Zijn ze een beetje voorzichtiger of niet? Nou, tot nu toe wel, maar uh, <laughs> ik heb wel eens gezien van deze uh, Land Genie Cup uh, dat er 30 voor start gingen en dat er eigenlijk maar één uh, aan de finish kwam die feest hadden. <laughs> ja, dat, is, dat zijn dure dingen dat er dan gebeurt. Uh. Jeetje. Ja. Maar voor mensen die, uh, die er vandaag niet bij kunnen zijn, uh, morgen zijn ze wederom in actie hè? Uh, morgen, ja, ja, morgen is alles uh, weer in actie. Morgen beginnen we trouwens vroeg, dat uh, is uh, half negen met de uh, Mazda NX5 Cup. Uh, cup uh, ja. Met de nieuwe masters, Niet de masters die we zien bij uh, de tnv -gekund. En die hebben toch niet twee veel races uh, gereden. twee races die kunnen gaan. En die waren uh, zeker de moeite waard uh, van het kijken. Iedere race hebben ze daar een gasrijder. Nou, dit keer is het iemand van het uh, koninklijk Huis. Ik weet niet uh, bij welk prins zij hoort. Maar dat is uh, Laurentin van Oranje. Misschien dat jullie dat weten. Ik weet het niet. Ik kijk Albert-Jan uh, aan de we, specialist. We rekenen haar ook goed hoor. <laughs> Maar dat begrijp ik. <laughs> en dan gaan we daarna verder met de uh, Ford Fiesta Sprinter. Dat is ook een, een hele leuke... Onder andere met grote deelname, Jury Verswijder die dit jaar overstapt is naar die Ford Fiesta Cup. En, ja, die tot nu toe uh, erg goed uh, doet daarin. Dan gaan we op herhalingen met hetgeen we op dit ogenblik zien. Uh, Lamborghini Super Trofeo uh, Cup. Die gaan uh, morgen om 5 of 10 uur reizen. rijden. Dan krijgen we de gt uh, 4 de 4 uh, series En dan later op de middag, uh, rond uh, half uur, is de Blanc-Pain hier ja. aan de beurt uh, voor zijn huis, En dan gaan we nog een keer afsluiten met Mosta. Tot staan en het eind van de dag. De Supercard Challenge. Maar het is, zoals ik zoals we al eerder concludeerde... Een, een prachtig raceweekend... met een behoorlijk uh, groot startveld... en hele interessante races. Dus mensen die vandaag niet uh, naar het circuit zijn gegaan... krijgen morgen wel licht een herkansing. Ja, dus zou ik zeggen. Nou ja, wil je krampie kijken... ga vroeg opstaan en kijk in de hoogte hier... live actie of iets al en ga dan uh, snel naar huis om uh, de krampie te kijken. Ja, je weet... Uh, je weet uh... Welke vraag ik vroeger altijd aan je stelde, Willem? Weet je hem nog, of niet? Nee, ik word eh, een dagje ouder. Dus je een wordt een dagje ouder. Nee, wat is <laughs> de entreeprijs als je morgen een dagje op het uh, circuit uh, wil kijken? Wat kost een nee, kaartje? Uh, ik heb geen idee, weet je wel. Maar... Dat, dat moet ik helaas, euh, nou, maar wil je het echt weten, kun je dat even zien op de site van uh, Circuit Zandvoort. Daar staat alles voor okay. <tachtig> vermeld. Oké. Dat is wat ik zojuist vermeld heb over tijden, maar ook de prijzen staan daarop. Uh... Nee, helemaal goed, Willem, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Heel veel plezier nog daar verder. Dat gaat lukken. Oké, okay, in de volgende race, wanneer spreken we hier weer? Ja. Uh, ja, uh, de volgende, echt, uh, dat is de ADAC uh, GT, uh, dus, uh, begin augustus. Uh, en dat is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met hetgene, uh, wat we vandaag hier zien. Okido, tot dan! Altijd als ik deze plaat van Frans Kaal hoor, dan moet ik weer aan die uh, reclame denken. Van uh, lekker suikervrij of zo uh, was dat. En dat ging op dit plaatje, Albertjan. Ja, Ella Ella. Je hoort hem juist bij de Zoftbotse Radio. Vier minuten, overal vijf, we gaan hem doen. Dier van de week, wie hebben we in de aanbieding, Albertjan? Leica, Laika. Uh, allereerst, de titel van het uh, artikel is: Verlegen dame zoekt een veilige plek. En ze stelt zichzelf even aan u voor. Ik ben Laika, een Duitse herderdame van twee jaar jong. Mijn vorige baas zorgde niet goed voor mij en daar ben ik weggehaald. Hierdoor heb ik weinig meegemaakt in het leven. Als ik nieuwe mensen leer kennen, ben ik erg verlegen. Mijn verzorgers zeggen dat ik de kat uit de boom kijk, maar wel nieuwsgierig ben. Oudere kinderen die honden zijn gewend, zouden geen probleem zijn. Als ik eenmaal aan je gewend ben, kom ik graag bij je voor een knuffel. Honden zijn heel leuk en wil je best ook mee samen in een huis wonen. Ik ben geen katten gewend. In het asiel vind ik ze interessant en het hangt dan ook helemaal van de kat af... en de begeleiding of ik hier samen mee in huis kan. Wat mijn verzorgers weten is dat ik vooral in een kennel heb gewoond... en dat mijn nieuwe baasje veel tijd voor mij moet hebben... zodat ik kan wennen aan het leven in een huis. De kennel is voor mij echt geen pretje en zoekt dan ook een plek waar ik gewoon in huis mag wonen. Graag zou ik met mijn nieuwe baas op cursus gaan, want het moet, ik moet nog een hele hoop leren. Wie heeft de tijd en liefde voor deze Laika? En waar verblijft Laika? Laika verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenwalland, Kees op 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemwalland.nl. Want ook Laika verdient een thuis. Zoals we net is, uh, gaan voor Laika of de andere leuke dieren. Naar Kennen We Dieren Thuis aan de Keesomstraat nummer 5. En van Laika gaan we naar Lila. Ja, kleine overgang, maar daar heb je wel wat. Hier is uh, Derek in de Domino's. En Eric Clifton natuurlijk. Mooi of mooi, Albert Jong. Ja, en dan de trouw. Tour de France op de achtergrond aan, hè, natuurlijk. Derek en de Domino's. Met? Uh, Leila. En wie zag dat? Erik Klapp dan. Ja, goed zo. Yes, yes, yes. Hoe gaat het trouwens met de Tour de France op dit moment? Nog uh, 33, uh, iets meer dan 33 kilometer te gaan. En uh, de gele trui op een achterstand van 2,06 minuten. Ja, het is uh, een, een mooie etappe. Een prachtige etappe zelfs. Goed, na gisteren een uh, verrassende winnaar, maar toch uh, echt zeer verdiend. Een 22-jarige rijder, dus uh, die uh, voor het eerst meedoet in een tour. Dus alles nieuw is, maar die pakt gisteren even de, de gele trui. Prachtig weer, uh, schitterende, schitterende omgeving, prachtige filmshots En uh, nog 33 kilometer te gaan. Dus wie weet uh, halen we dat nog net in deze uitzending. En anders uh, hoort u het wel op het nieuws. Ja, ik hoorde ze het uh, van de week zeggen. Het is één uh, reclamespot voor uh, Frankrijk, ja, hè, dit eigenlijk. Ja. We zijn trouwens, als Formule 1 volgend jaar naar Zandvoort komt... dan ja. willen ze de watertoren in rood wit blauw hebben. Want okay. Wordt dan overal in de wereld herkend. Ja, eindelijk een mooie watertoren. Ja. Wat willen we nog meer? <laughs> Maken wij dat nog mee? Nou, ja, ja, volgend jaar, in mei. Maar ja. welke, welke datum in mei, dat weten we nog niet. Don't Take Away The Music is de laatste voor het gedicht van de dag. Als je de beste muziek vanuit Zandvoort wilt horen, dan luister je uiteraard naar CFM. Dat kan via zfmsandvoort.nl, www.zfm-live.nl, 106.9fm, kabel 104.5. We hebben nog kanaal 915, digitaal van Sigo, kanaal 40, digitaal op het tv-kanaal van Sigo En uiteraard de CFM-app. En dan hebben we nog veel meer tune-in, uh, uh, uh, app en uh, weet ik wel wat. We zijn overal te uh, beluisteren, opetan. Wereldwijd. Zo is het. Dan take away the music. Daar hadden we het over de single van Tavares. Het is kwart voor vijf geweest: het gedicht van de dag. Ik leef mijn eigen leven. Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles van alles gaat het dan door me heen. Dan. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Het was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven. Het was leven zoals ik dat toen wou. Daar, daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. En dan... Dan viel je zo je bed in, geen cent meer op zak, geen kruimel meer in huis. Maar toch, toch bleef je lachen. Ik kijk nu terug en heb toch geen spijt. Het waren mooie, hele mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad. Het was mijn, mijn eigen leven. Ik begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven Ik maak nooit ruzie Laat me toch met rust Ik, ik leef mijn leven zoals ik dat wil En ik bemoei, ik bemoei me toch niet met een ander Want ik leef, ik leef mijn eigen leven zoals ik dat wil Laat me maar gaan Voordat ik nu toch verander Laat mij nu gaan Laat mij, mij nu maar gaan het gedicht van de dag Ik leef mijn eigen leven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 Nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Wat mij nu oh. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt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 Even zoals ik dat wil, laat me gaan voordat ik nu toch verander Laat mij nu gaan, laat mij nu gaan Op een gegeven moment kom je zo'n uh, moment tegen, Albert-Jan. Je zegt van: uh, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ja, ja, nee, het is zegt zo. Heb jij nog niet zo'n momentje gehad? Nou, Nee, nee ik, ik herken, ik herken het wel, uh, maar ja. meer nu al in het tweede gedeelte dat ik wat dat ik het achter me heb, achter me heb gelaten. Ja, precies. Ja, nee, helemaal goed. Sommige mensen, ook in het ziekenhuis, die zitten er nog steeds in. Ja, <laughs> nog steeds. En ik zelf ook hoor. En ik dus ook. Hoor, dus hoor. Ik ook. Ja. André Aasens hoor je. En ik leef mijn leven. En hier is. Ja, we gaan eens even naar de Oosterburen. Hier is Duf. Sinds 2000 jaren leeft die aarde ohne liefde. Het regiert de So hässlich, so grässlich, hässlich. Ich bin der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann's nicht lassen. Ich bin der Hass. Ik wil hem even speciaal vooral uh, Duitse gasten uh, hier in Sanvoort en dat zijn er heel wat op dit moment: de single uit de jaren 80 van Duff en Kodol. Het is vier minuten voor vijf uur. Tijd voor ons uh, om weg te wezen, Albert-Jan. Ja, hebben we nog even snel, snel een klein berichtje. Even rappen, even rappen. Uh, de, Ro de Romeinse Simone Halep heeft haar tweede Grand Slam-titel gepakt. Na haar zegen van vorig jaar, Roland Garros overklast het op Wimbledon... met 6-2-6-2 Serena Williams. Die aasde op evenadering van het record van Margaret Court... die 24 Grand Slam-titels in de wacht sleepte. Voor de 37-jarige Williams was het de 32e Grand Slam-finale... en voor de... Tien jaar jongere Halep, de vijfde. Maar van zenuw had de Romeinse geen last. En die leken uh, de Amerikaanse juist parten te spelen. Met name in de eerste set. Halep wint de finale op Wimbledon. dames finale met 6-2. 6-2 van Serena Williams. Dankjewel Albert-Jan en dankjewel Gerard voor het luisteren. En, en Joom uh, uit Max, België. En Max van Eindhoven. En Max in uh, Eindhoven. En Piri vanuit Haarden. Ja, nou ja, we zitten all over the world. All over the world. Uh, niet, <laughs> niet te geloven. <laughs> en wij zijn er uh, volgende week weer. Bedankt, uh, albert -Jan, en een heel fijn weekend. Jij en ook. Tot volgende week. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, don't grumble